Twee uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Het Openbaar Ministerie heeft in een grote fraudezaak vijf mensen aangehouden... die met valse papieren hypotheken ontvingen voor onroerend goed in Friesland. De gebouwen werden dan weer onderverhuurd. Daarmee zouden de verdachten miljoenen euro's hebben verdiend. Ook werd er gefraudeerd met bouwdepots. De fraude kwam aan het licht door een melding van een bank. Die vermoedde dat een van de panden waarvoor een hypotheek was verstrekt... werd onderverhuurd. Drie verdachten uit Lemmer zijn inmiddels vrijgelaten. De andere twee verdachten uit Uithoren zitten nog vast.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 Dat was voorbij eigenlijk een onmogelijke situatie om nog goed te kunnen functioneren. Er moet nu eerst een nieuwe raad van commissarissen komen bij Ajax. Daarna wordt gezocht naar een nieuwe algemeen directeur. De A10 in Amsterdam-Zuid komt onder de grond te liggen. Dat gebeurt de hoogte van het station Amsterdam-Zuid. Minister Schultz heeft daarover afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam, de stadsregio en de provincie Noord-Holland. Over dit project wordt al jaren gesproken. De A10 komt niet alleen in een tunnel, maar de weg wordt ook verbreed.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 Een Duitse rechter heeft twee journalisten van het tv-programma 1 vandaag vrijgesproken. Twee moesten voor de rechtbank verschijnen omdat ze oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren hadden gefilmd met een verborgen camera. Justitie in Duitsland had de twee aangeklaagd vanwege het schenden van de vertrouwelijkheid van het woord. De zaak was aangespannen door Boeren, een veroordeelde Nederlandse oorlogsmisdadiger die jarenlang op vrije voeten was in Duitsland.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 Uh, ja, dagelijks. En kan je er nog een beetje tegen? Want je lachte helemaal ja, um, niet, zag ik. Meestal uh, maak ik de grappen zelf om het ijs te breken. Okay. We praten zo meteen met jou over de klaagsite van de PVV over Oost-Europeanen. En je hebt in reactie daarop ook een site geopend. Hij heeft een nieuwe missie: opkomen voor de belangen van ZZP'ers. Zelfstandigen zonder personeel. En daarom presenteert hij een nieuw TV-programma FC ZZP. Ik heb het over uh, Wilfred Genee. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Hallo. Je bent natuurlijk vooral bekend als presentator van Voetbal International. Zijn ZZP'ers net zo interessant als voetbal? Was, om over te praten? Nou, vaak zijn ze interessanter. Interessanter. Ze te vertellen. Ja. En waar zit hem dat in? Uh, dat mensen heel goed nadenken over wie ze zijn, wat ze zijn en waar ze naartoe willen. En bij voetballers ontbreekt dat wel eens. <lacht> <lacht> ze werd uh, bedrogen door haar man en ze schreef een roman over dat thema. Journalist Suus Ruis, dochter van de overleden TV-presentator Willem Ruis. Van harte welkom. Het ja. Lijkt mij heel zwaar om een, uh, over zo'n persoonlijk onderwerp een boek te schrijven en dan er vervolgens ook weer permanent over geïnterviewd te worden. Hoe is dat voor jou? Ja, is ook best wel lastig. Maar ja, dat heb ik natuurlijk over mezelf afgeroepen door dit onderwerp te kiezen. Ook al is het een roman. Ja. Maar, uh... maar dacht je niet, oh nou moet ik weer, toen je hier naartoe ging vanmiddag? Uh, een klein beetje. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk om over mijn boek te praten. Vanavond komen de Europese ministers van Financiën bij elkaar om te praten over Griekenland. Steeds vaker klinkt het dat Griekenland best uit de euro gezet zou kunnen worden. Ewald Engelen, financieel geograaf, goedemiddag. Goedemiddag. Is het afstoten van Griekenland begonnen? Uh, daar lijkt het wel op. Men lijkt zich inderdaad uh, voor te bereiden op een uh, mogelijk afscheid van Griekenland als lid van de eurozone. Maar uh, is dat ook, uh, wordt dat ook gezocht, het afscheid, denkt u? Nou, wat je ziet is dat uh, de ergernissen wederzijds aan het oplopen zijn. En uh, dan weet je dat op een bepaald moment een van de beide partijen, net als in relaties uh, verwijzen naar het gesprek met de vorige, vorige spreker dat dat, uh, dat, dat mis, gaan, mis kan lopen.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 Uh, nou, er komt meer duidelijkheid. Dat is het goede nieuws voor Ajax. Of het uiteindelijk goed blijkt te zijn voor Ajax is een tweede. Maar ik denk dat het nu eindelijk een keer zo moet zijn. dat Kruijf de volledige mogelijkheden krijgt. om de dingen te doen die hij wil doen. En kijken wat het wordt. En als het niks wordt, dan zijn ze voor altijd van hem af. Want het opstappen van deze mensen betekent dat uh, Kruijf alle macht krijgt. Kan je het zo nee, nieuw. Kijk, als het morgen bij de veraandeelhoudersvergadering was gegaan. dan had de ondernemingskamer. Als, de, als ze dan weg waren weggestuurd. had de ondernemingskamer van het gerechtshof. een raad van commissarissen moeten aanstellen. Dat waren mensen geweest waar we niet van wisten wie dat zouden worden. Nu zullen vooral Cruijff denk ik, in de raad van commissarissen gaan komen. En die zullen ervoor zorgen dat er een kruif georiënteerd bestuur gaat komen, denk ik. En dan zullen ze echt de lijn kruif gaan uitzetten. Dat is ja, ja. Dus vanaf nu... nu heeft kruif vermoedelijk alle macht en ja. zullen alle ballen op hem gaan. En als het dan goed gaat, heeft hij het geweldig gedaan. En als het niet goed gaat, is het dan ook echt afgelopen Want Maar dan is het ook voorbij, weet je wel. Dit hangt er al zo lang boven. Maak die keuze maar een keer en kijk maar waar het eindigt. En die keuze lijkt nu gemaakt. Ja. ja. Ja. Oh nee, we gaan verder. Mr. Polska. Kijk me heel aardig aan, thuis. Ja, uh, Dominique Wotsimiert. Ik heb beloofd dat ik die naam één keer uit zou spreken. Groot. Ja, ja. Mogen we Dominique zeggen? Ja, prima. Dat praat wat mag ook. Nog één keer, nee, schoon Gewoon nog één keer. Dominique. <laughs> <laughs> Woensdag lanceerde de PVV de website meld.midden- en oost-europeana.nl. Wat dacht je toen je dat hoorde? Daar gaan we weer. Daar gaan we weer? ja. ja. Ik, ik, een, ik werd er een beetje moe van uh, elke keer uh, negatieve dingen over uh, Oost-Europeanen. En uh, ik zag veel te weinig uh, ja, um, nieuws dat daar tegenin ging. Van de andere, van de andere kant van het verhaal. Dus uh, ik dacht: ja, laat me. Laat, laat, zal ik maar opstaan en uh, zelf iets uh, gaan doen. doen. Want voelde je aangesproken? Uh, ja, zeker. Zeker, ja. Om, ook vooral omdat uh, ja, ik, de, de Poolse mensen die hier zijn, die, die uh, hebben niet echt een weerwoord. Omdat ze of niet Nederlands kunnen of die zijn gewoon aan het werk, die, uh, die horen dat niet. En uh, ik voelde mij wel een soort van dat ik voor die mensen een, een weerwoord moest uh, neerzetten. Oh ja, want jij bent uh, van Poolse komaf, maar woont al heel lang in Nederland hè? Ja, ik ben uh, in Polen geboren en op mijn derde met mijn moeder uh, naar Nederland gekomen. Oh, dus eigenlijk al het grootste deel van je leven ben je Nederlander. Ja. Of althans woon je hier en heb je waarschijnlijk ook een Nederlandse nationaliteit? Ja, ja. klopt. Ja. Uh, en nu dus een eigen website. Wat, wat, wat is op te zien? Uh, op de website, kan je, uh, de website heet uh, meld.waardevollegezelligheid.nl uh, Waardevolle gezelligheid. Je hebt <lacht> ja, ja. ook namelijk niet waardevolle gezelligheid. Ja, nou, dit is uh, helemaal. <lacht> waardeloze gezelligheid. <lacht> ja. Ja. En uh, daar kan je eigenlijk uh, al jouw uh, waardevolle, gezellige momenten met oost europianen die je hebt gehad uh, invullen. En? Loopt het een beetje? Volgens mij hebben we nu al 500 berichten binnen. Dus en wat voor berichten zijn dat zo wel? Ja, gewoon een hele positieve over mensen die of Poolse mensen hebben leren kennen... en daar heel blij mee zijn. Of die Poolse mensen in dienst hebben en daar ook heel erg tevreden over zijn. Ah ja. Denk jij dat het echt helpt, zoiets? Of is het vooral ludiek? Uh, de, de actie die ik heb gezet? Ja? Nou. Of het, of het uh, echt gaat helpen, dat moeten we nog maar zien. Maar ja, er is in ieder geval uh, een, een tegen, tegenstand tegen wat, uh, wat constant in het nieuws is. Alle negativiteit. En uh, daar ben ik al uh, blij genoeg om. Hoor je ook van Polen die je kent of andere oost brianen dat, uh, dat, dat ze daarvan balen, van, van, van dat soort berichtgeving en ook van zo'n site? Ja, ik hoor wel uh, van, van uh, mijn familie uit Polen... dat, dat uh, over de informatie die ze krijgen... dat ze wel een slechter beeld over Nederland hebben omdat ze al dat geklaag ook... Dat komt natuurlijk ook in Polen op de televisie. In Polen weten ze dat wij Nederlanders rottig over jullie doen. Ja. ja. Uh, en, en daar helpt zo'n site natuurlijk niet tegen. Want dan kunnen ze zeggen van... Ja, er zijn rottige Nederlanders, maar we hebben ook nog Mr. Polska daar. Die neemt het voor ons op. Ja. Dat is goed, toch? Ja, nee, dat is prima. Maar of het ook echt helpt? Ja, ik nou, denk, ik, ik denk dat het sowieso voor... Want als het niet zou helpen... Dan zou ik ook niet nu de hele dag overal gebeld worden... En gevraagd worden om, om uit te leggen wat ik doe. Ja. Ja, u gelooft echt dat er ook een onderstroom is die zegt... nou, die Polen zijn wel degelijk uh, welkom... en die leveren ook een uh, waardevolle bijdrage ja, ja, aan de gezelligheid precies. in ons land. Precies. Ja. Toch, hoe het ook went of keert, er zijn gewoon veel negatieve verhalen. Er zijn veel Polen die met veel te veel meestal in hun huis wonen... Mm -hmm. waardoor er overlast ontstaat. Ja, uh, het is rottig voor u, maar het is denk ik wel zo, of niet? Maar dat, is misschien meer, uh, dat komt meer door die werkgevers die uh, die, die Polen hier naar ne Nederland halen... en misschien andere dingen beloven en uiteindelijk... Uh, hun en allemaal bij elkaar zetten en onder minder, voor minder loon laten werken. Ja, maar ja, dan zou je daar misschien wat aan moeten doen. Ja. Maar het is, niet, het is niet zo dat Polen zelf overlast veroorzaakt. Ik bedoel, je hoort toch wel dat Polen houden van drank, mm -hmm. en nog alles uh, feestjes vieren en ja. daarin misschien wat luidruchtig zijn. Is, is, is het ook niet zo dat daar wel eens wat fout gaat? <coughs> uh... Ja, er zullen, zullen altijd wel mensen zijn die, die uh, rotgeheid uithalen. Maar volgens mij, als jij uh, vrijdagavond of zaterdagavond uh, in Amsterdam door de stad loopt... heb je ook dronken mensen die uh, vervelende dingen doen. Ja, maar zit er niet een beetje in de ontkenning nog? Ik bedoel, ik snap dat u het niet leuk vindt. Uh, maar het beeld dat wij hier in ieder geval uit de media krijgen... is toch wel dat er veel polen zijn die met enige rechtmaat voor overlast zorgen. Ja, maar, de, maar omdat er een paar zijn, betekent niet dat, dat alle Polen die hier zijn, die dat, dat, dat doen. Het is een beetje als met voetbalhoolieken, er zijn er ook niet zo heel veel van, maar alle voetbalsporters worden erop aangekeken. Ja, maar het lijkt een klein beetje op, op wat uh, eerst gebeurde met de Marokkaanse en Turkse uh, mensen die hier waren. Die, die kwamen ook vaak slecht in de nieuws en uh, kregen ook een negatieve beeld daardoor. Ja, want ken jij veel Polen in Nederland? Um, ik ken vooral veel Polen die net als mij uh, hier langer wonen. En uh, ik heb wel zelf, uh, voordat ik muziek maakte, uh, uh, ook gewoon met Poolse mensen gewerkt in, in uh, fabrieken. En dan kan je je zeggen dat, dat uh, die werken gewoon hartstikke hard. En die komen hier maar met één uh, uh, doel. En dat is gewoon geld verdienen voor hun familie in Polen. Ja. Ja. Suus en Wilfred, wat hebben jullie voor beeld bij de Polen in ons land en andere Oost-Europeanen? Nou, wat mij een beetje opvalt is dat we wel de lusten willen, maar niet de lasten. Kijk, heel veel Polen worden binnengehaald om voor slaagmogelijke zo lonen zoveel mogelijk werk te verrichten. En er zijn een heleboel mensen qua blijkbaar heel erg blij mee maar zodra er inderdaad dan een situatie ontstaat, wat jij net ook schetst... dat ze met z'n heel veel in een huis moeten gaan wonen... omdat ze ook bijna niet zoveel, of het niet zoveel eens zoveel verdienen... en ook nog een veel gedeelte van hun geld naar Polen terug uh, proberen te brengen... Ja, dan krijg je dat ook een beetje natuurlijk. Je creëert het ook in Nederland, maar nu hebben we de crisis. Het gaat niet goed, we mm. hebben het moeilijk allemaal. We hebben de toch nodig om onszelf beter te voelen. Dus ja, dan hebben we ook dingen nodig om over te klagen. Ja, het hoort er een beetje bij, zeg ja. je. Ja, en het is onvermijdelijk dan ook. Nou ja, ik bedoel, ik denk dan ook dat je hand in eigen boezem moet steken. Dan moet je die mensen ook wat meer betalen, waardoor ze in betere omstandigheden kunnen leven. Waarschijnlijk zichzelf ook iets meer in hand kunnen houden. omdat ze het zelf wat beter hebben op dat moment. wat gelukkiger kunnen zijn. En dan heb je een heleboel problemen opgelost, denk ik. Ja. Suus? Ja, ik ben het wel met Wilfred eens. Ik vind het ook een beetje met twee maten meten. Omdat ze inderdaad wel hier naartoe worden gehaald met een bepaald doel. En, uh, ja, dan zeggen we, als Ze mogen hier komen werken, maar als het werk klaar is, ja. moeten ze weer weg, zeggen we dan. Ja, nou, dat vind ik ook best wel pittig. Ik heb zelf persoonlijk uh, de ervaring met Polen. dat ze heel erg hard werken. Ik heb met. Uh, ik heb lang achter de schermen gewerkt bij de televisie, veel domino's gedaan. En uh, daar kwamen ze. Met Hans Kraai? In... Ja? Ja, ja. Ja, dat was ja, ja. echt. dan heb je het zwaar gehad. maar met, die met Hans Polen. Hans met Hans ja, met Polen en Hans Kraai. Nee, en dat was eigenlijk, dat waren wel gewoon hele hardwerkende hard jonge mensen. <laughs> en die zetten al die dominostenen rechtop. rechtop. Ja, zeker weten. Dat waren allemaal Polen? Ja. Voor een heel groot deel. Ja, dat wisten wel. wij dan weer niet. Dat zijn ze ja. ja? ja. ja, ook Ja, we kunnen ja. goed domino bouwen. Ja. Jij gebruikt de vooroordelen, uh, Mr. Polska ook in een van je nummers, Berghuis. Laten we even luisteren. Ja hoor. Eerst waren het de Marokkanen en de Turkjes. Nu de Oostblok boys. Vanaf de bodem kan je alleen maar naar boven gaan. Wife meet eraan, kom op, aanslag. De schien voor de Ja, eerst hadden we de Marokkanen, toen de Turkjes en nu de Oostblok boys. Schurkjes. Ja. Voel je jij een schurkje? Ja, dat is gewoon een beetje met de knipoog, toch? Ja. Ja. Jij bent niet echt een uh, gangsterrapper. Jij werkt liefst met uh, uh, positieve geluiden. Mm -hmm. is het een beetje, ben jij een beetje de Poolse AliB? Ja, dat hoor ik uh, steeds vaker. Maar uh, ik ben gewoon Mr. Polska en AliB is AliB. B. Oh. Dus, uh... Maar spreekt wat hij uh, doet jou aan? De muziek? Ja, nou, nou, ja, zes... Ik vind uh, de manier waarop hij uh, te werk gaat, uh, vind ik wel uh, mooi. Hij doet veel goede dingen, dus... Uh... In dat opzicht uh, wil dat je zeker. wel met hem vergelijken. Ja. Ja, zeker. Jouw debu de debuutalbum komt eraan. Uh, ik zou zeggen, dank de PVV op je blote knietjes voor deze website. Ja, nee, dit, dit, uh, het komt 2 maart. Even afgesproken. Uh, met, ja. uh. Even noemen. Uh, het album heet ook Waardevolle Gezelligheid. Kijk. Ja. Wat ik me nog afvroeg, jij zei van, ik, ik woon dus eigenlijk al vanaf mijn derde in, in Nederland. En heel veel Polen die ik ken wonen ook al heel lang in Nederland. Is er een verschil tussen jullie en tussen de Polen die hier maar voor even naartoe komen? Jazeker, kijk ik, ik ben wel gewoon uh, Pools, weet je wel, ik heb alles meegekregen van thuis, maar ik ben uh, ook gewoon een Nederlandse uh, burger en heb ook heel veel van Nederland meegekregen. En die Poolse mensen die zijn toch uh, hebben wel een andere mentaliteit. Wat is het verschil dan? Um, die Poolse mensen hebben een heel erg een hele erge dikke huid en die zeuren eigenlijk helemaal niet. Ik denk ook niet en dat. Jij wel. <laughs> ja. Nou, Nee, nee, dat valt wel mee. Ja. Sorry? Je bent Nederlander geworden. Ja. Ja. Maar die trekken zich dan ook niet zoveel nou, aan ja Ik denk dat, dat uh, die Pools mensen die hier komen om te werken... Dat, uh, die zich niet zo heel veel aantrekken van wat er nou over hen wordt gezegd. Omdat die toch alleen maar hier komen om te werken. Ja. Wat is uh, waardevolle gezelligheid eigenlijk? Um, waardevolle gezelligheid is een uh, uh, moment dat je met z'n allen deelt... waar je de volgende dag nog uh, plezierig aan terug kan denken... En als je het aan andere mensen vertelt dat, uh, dat die zoiets hebben van was ik daar maar bij. Maar er zijn Nederlanders die dat ook kunnen. Ja, maar gezelligheid is ook uh, volgens mij een van de weinige Nederlandse woorden die niet in een andere taal te vertalen valt. Oh ja. Dus die term waardevolle gezelligheid slaat niet per se op Polen? Nee, is gewoon voor, uh, voor allemaal samen gezellig. Maar eigenlijk is het dan een enorme PR-stunt van jou om die cd van jou in de markt te zetten en nee, wij tuinen er met z'n allen in. Nee, tuurlijk niet. Nee, ik doe, ik doe hartstikke veel van dit soort uh, dingen om uh, uh, activiteit om de brug tussen Polen en Nederland te slaan. Dus uh, dat is niet uh, van uh, sprake van dat. Nee, dank voor je ja. verhaal. Suus Ruis, journalist ben jij. Je werkte achter de schermen, hoorde we net al bij Domino D. Je ja. bent ook schrijver. Je hebt, uh, dit is je tweede boek, het tweede boek wat je hebt uitgebracht met de titel Zonde. Over een onderwerp waar je zelf ook mee te maken kreeg: overspel. Um, kan je vertellen hoe jij zelf ontdekte dat er iets in jouw huwelijk niet in de haak was? De grap is dat het is de eerste vraag die iedereen stelt. En de enige vraag waarvan ik zeg dat vind ik te privé om dat te vertellen. Oh ja, ja. ja. ja een lekker begin. Ja. Ja, blijkbaar willen we dat wel weten. Ja, Vertel schrimmer. dan hoe jouw hoofdpersoon dat ontdekt. Uh, de hoofdpersoon in mijn boek die ontdekt het door een smsje. Je voelt al langer aan dat er wat is misschien. En die ja. vraagt dat ook al een paar keer aan ja. haar man. Maar die ontkent steeds en dan op een dag... Klopt. En op een dag uh, slaapt hij en ziet ze om een uur... een, een lichtje knipperen van, uh, van een telefoon. En uh, uh, opent ze die telefoon en ziet ze dat. En vervolgens uh, duikt ze zijn laptop in... kraakt een wachtwoord en vindt een e-ticket van uh, zijn minnares. Ja. Dat is in het verhaal. En dan is de... het duidelijk. Ja. Kun je wel wat zeggen over hoe het voelt als je dat zelf ontdekt... Ja, het is echt alsof de bodem onder je voeten wordt weggeslagen. Ja, het is een, ik, ik vond het een heel diep gevoel van ontworteling. Het is echt een, ja, is een nachtmerrie, vind ik wel. Terwijl, ja. je, terwijl je zelf ook al dan vermoedt dat het zo is. Dat mm -hmm. is in het boek ook zo, en dat, dat ja. was in jouw leven waarschijnlijk ook zo. Maar ja. toch is dan, als je het echt ziet, is het zo ontwortelend. Ja, ik vond het tegelijkertijd, en dat is heel erg paradoxaal misschien... maar vond ik het ook een ontzettende opluchting omdat ik er al maanden tegenaan zat te hikken en echt zo graag wilde weten wat er nou was en met wie en waarom. En uh, toen dat eindelijk uitkwam, had ik ook wel zoiets van, eindelijk, dan is het maar duidelijk. En ook een bevestiging van dat je het bij het juiste eind had waarschijnlijk. Ja, een bevestiging dat ik niet gek was, want op een gegeven moment denk je echt van, neem mij maar op in een gesticht, want ik, uh, ik weet het gewoon echt niet meer. Want je gaat ook twijfelen aan je eigen, aan je eigen twijfels. Totaal, ja, ja, ja. ja. Want, want was het een kwestie van dat, dat, je elkaar, dat je het gevoel had dat je elkaar kwijtraakte... maar je niet snapte waarom? Of hoe moeten we dat ons voorstellen? Dat je, dat je voelde dat er iets was? Ja, deels wel. Ja, je merkt gewoon dat je relatie verandert. En uh, dat je gewoon steeds meer van elkaar wegdrijft eigenlijk. En um, ja, ook je vinger daar niet op kunnen leggen. En daar ook niet echt over kunnen praten. En hm. wel heel erg trekken aan iemand om, om dat te pinpointen. Maar... Zonder resultaat eigenlijk. Ja. Je beschrijft dat in het boek heel beklemmend, moet ik zeggen. Uh, je noemt het zelf, overspel noem je het grootste verraad. Ja. Dat is nogal een, nogal een uitspraak. Ja. Waarom het grootste verraad? Um, omdat ik vind dat je um, met je partner iets deelt... Wat, um, waar je eigenlijk niemand anders in uh, kan en mag toelaten. En het, het gaat me niet alleen over seks, dat je daar iemand in toelaat... maar vooral over de intimiteit die je met iemand deelt. Gewoon de emotionele band die je partner met iemand anders heeft. En dat vond ik wel heel erg verraad, ja. ja als iemand daar dus dan wel een ander in toelaat, ja. dan ben je helemaal verraden. Ja. In het boek en ook in je leven zeggen mensen in de omgeving... ja, weg met die man. Ja. Hè, iemand die zoiets doet, die kan je nooit meer vertrouwen. Kies voor jezelf en uh, huppakee. Ja. Maar je beschrijft ook tegelijk dat het helemaal niet zo simpel is... als je er zelf middenin staat. Nee, ik denk dat het van tevoren heel makkelijk is om te zeggen... ik gooi hem eruit, dat heb ik ook altijd gezegd. Maar ik denk dat het anders is als, dat, als het je werkelijk overkomt. Omdat je uh, op zo'n moment dat je dat zegt geen rekening houdt... met het feit dat je gewoon wel veel van iemand houdt. Dat je een kind hebt samen, we hebben een zoontje van vier. En uh, ja, dat ik ook wel vind dat je daarvoor moet knokken... En dat je in ieder geval het verplicht bent aan jezelf en aan je kind... om te onderzoeken of, uh, of er nog een basis is om verder te gaan. Ja, want is je eerste emotie dan niet van... ik stop er onmiddellijk mee en dit was het dan? Uh, nou, het bizarre is, dat dat had ik gedacht... maar mijn eerste emotie was dat ik heel erg bang was... dat hij bij mij weg zou gaan. Ik dacht, ik, ja, ik dacht ook meteen, ik dacht daarna van oké, okay, het is oké... Okay, en dan uh, dit, hier komen we overheen. En pas na een week dacht ik, ja, sorry... En toen is hij ook weggegaan. Toen, dus dat is, het was de primaire, primaire reactie was om dat, om dat heel erg bij me te houden. Ja. Maar, ja. Ja. In dit boek is het een heel lang proces. Ja. Het duurt echt ongeveer anderhalf jaar voordat toch duidelijk ja. wordt van dat, dat, dat, dat de twee weer verder willen met, met elkaar. Bijna 300 bladzijden. Ja. Hoe hou je, ja. je dat vol? Um, door vooral heel erg verder te gaan met je eigen leven... en je eigen kracht weer te hervinden. En uh, dat is mij eigenlijk heel erg goed gelukt. Um, wat wel een overeenkomst is uh, tussen het boek en mijn leven... is dat ik heel erg in die spagaat heb gestaan. Uh, in het boek, volgens mij duurt het bij hun relatie ongeveer een jaar. In mijn leven heeft het inderdaad anderhalf jaar geduurd. Maar ik ben gewoon verder gegaan met mijn leven... en heb gewoon geprobeerd om, uh, om het zo fijn mogelijk te hebben met mijn zoontje. En... Uh, ja, weer mezelf te worden eigenlijk. En kan dat dan? Want het is natuurlijk ook wel iets wat. Je kan het niet wegstoppen. Het is wel permanent aanwezig, die vraag van ga ik nou wel verder of ga ik nou niet verder en hoe dan? En... Ja, vond ik heel erg lastig. Het eerste half jaar was wat dat betreft ook echt dramatisch, omdat je er dan echt bijna dagelijks mee bezig bent en op een gegeven moment land je zelf weer een beetje op aarde en uh, ja heb je ook weer wat lol in het leven en kan je ook weer verder gaan. En verdwijnt dat wel een beetje naar de achtergrond, mm. denk ik. Want je eerste reactie was, ik hoop dat die blijft, ik hoop dat die niet weggaat. Een ja. week later zeg je van uh, opzouten. Ja. En ontwikkelt zich dan in de loop van die anderhalf jaar weer het gevoel van... misschien kunnen we toch samen verder? Of hoe moet ik um, nou, dat een, voor me zien? is een jaar eigenlijk dat ik, uh, dat ik er helemaal klaar mee was. Althans voor 95 procent. En... Uh, dat die deur eigenlijk niet, uh, niet meer open stond. En uh, ja, ik noem het nu een beetje een midlife crisis van hem. En uh, ik zag op een gegeven moment gewoon dat hij heel erg terugkwam op aarde. Ik zag hem echt een beetje landen en ik zag weer gewoon de man die hij was. Hij was nou ja. heel erg uh, verdwenen eigenlijk. Ja, en dan merk je dat je gewoon wel nog uh, wat deelt... en dat je het heel erg leuk ook hebt samen. En toen ben ik heel langzaam toch een beetje die andere kant weer opgegaan. Want hij wilde graag weer terug? Ja, vanaf het begin al. Hm. Ja. Oké. Okay. Maar moest jou daar wel van overtuigen. Ja. Wat sleepte jou er dan doorheen? Want je zei wel van... ja, je moet het op een gegeven moment wat naar de achtergrond laten verdwijnen. Maar ja, je moet ook inderdaad door kunnen. Je hebt een kind mm -hmm. waar je voor moet zorgen. Je had een baan. In het boek is dat ook zo. Hoe, ja. hoe hou je het dan vol? Nou ja, door dat kind voornamelijk. Omdat dat natuurlijk vanaf dag één... is dat dan gewoon de reden dat je ook uh, je bed uitkomt... en uh, boodschappen moet doen en moet koken. En dat kind interesseert het helemaal niks. Uh, ja, of je verdrietig bent of boos of whatever... Dus dat en gewoon de liefde voor hem. En daar haalde ik ook heel erg veel plezier uit. En mijn werk ook. ik heb Een half jaar heb ik uh, apathisch op de bank gezeten. Met mijn mond open. En uh, na een half jaar dacht ik zo. Nou moet ik ook weer gewoon gaan werken. En dingen creëren. En ook gewoon meer zijn dan mijn verdriet en mijn teleurstelling. En door. Ja. Ja. En dat lukt je dan ook blijkbaar. Ja en dat, daar ben ik ook heel erg blij mee. Omdat ik heb gemerkt dat het je gewoon ontzettend veel kracht geeft om te beseffen dat je dat dus kan... dat ik in mijn eentje voor een kind kan zorgen... dat ik uh, in mijn eentje gewoon geld kan verdienen en voor mezelf kan zorgen... En dat maakt je ook wel sterk. Het maakt ook dat ik anders in het leven sta nu. Ja, want je bent dus eigenlijk misschien wel onafhankelijker geworden daardoor. Veel onafhankelijker. Oh, veel ja, onafhankelijker. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Uiteindelijk... Op... Oh, sorry. Ja, sorry jij wilde ja, je bent het... opgegroeid in een wereld waarin de glamour natuurlijk altijd aanwezig mm -hmm. was. En waarin het heel veel gebeurde. Daarom vind ik het op zich voor jou pleit dat je zo puur bent daarin. Mm -hmm. Maar dat je het ook zo verbaasd over bent dat het kan gebeuren. Dat verbaast mij een beetje. Ja, ja dat is denk ik ook gewoon mijn, uh, mijn Walt Disney uh, naïviteit. Nou, ja. Dat ik daar <laughs> gewoon wel in wil geloven. En dat ik ook geloof in het goede van mensen. En dan is het ook wel een ontzettende rotschop als, je, als dat je dan ja, gebeurt. absoluut. Maar jij zegt eigenlijk wel, Fred, dat gebeurt in die wereld zoveel... Nou ja, omdat je, je, je... Ik bedoel, ik ja. ben zelf actief in die wereld... en ik wil niet zeggen dat ik uh, op dat gebied zo actief ben... maar het, gaat mij, het valt mij wel op dat daar heel gemakkelijk in relaties wordt uh, gehandeld... als je ziet hoeveel relaties kapot gaan om ons heen, in dit vak ook... waarin het zo vaak gebeurt. En nou ja, goed, ja. jouw vader was natuurlijk een groot iemand in dat vak ook... Mm -hmm. en je hebt het van dichtbij kunnen meemaken allemaal. Dus ik vind het wel heel mooi dat je die puret hebt kunnen behouden daarin... Ja. Ik kan me voorstellen dat je door daarmee in mee te kijken... dat je heel veel teleurstelling al had gezien daardoor. Ja. ja, en dan toch inderdaad hopen en volhouden dat dat bij jezelf anders is. Ja. Ja. En ook, dat beschrijf je ook in het boek... Uh, je wilt ook voor het kind niet dat die relatie fout gaat. Deels. Dat ik vind dat een kind nooit de reden mag zijn om door te gaan met een huwelijk. Maar ik vind dat je daar wel uh, heel erg rekening mee moet houden. En ik heb ook het vermoeden dat mensen tegenwoordig wel heel makkelijk uit elkaar gaan. Ja. Als er, ja, als er kinderen in het spel zijn. Ik vind wel dat je gewoon verplicht bent om ervoor te, om ervoor te knokken. En ik uh, wilde gewoon, uh, als mijn zoon 18 is... wilde ik hem kunnen zeggen van... joh, ik heb echt alles gedaan eraan. Of wij hebben alles eraan gedaan... Ja. En uh, als ik niet naar hem terug was gegaan, had ik er niet alles aan gedaan. En, en, uh, en waar zie je dan dat gemak in om dat niet te doen? Of om er heel makkelijk mee te stoppen? Nou ja, ik, het, het is heel erg lastig om daar een oordeel over te hebben. Omdat je natuurlijk nooit in de relatie van andere mensen kunt kijken. En je weet nooit wat er uh, aan uh, een breuk vooraf gaat. Alleen, ik heb, er, ik heb heel vaak in de media dat je dingen leest... van weer ook uh, bekende koppels die uit elkaar gaan. En ik denk, huh, die leken zo blij. En dan het is meteen nou, naar kinderen en... Uh, bel je er neergooien. neer? Ja. Ja, er was gisteren een onderzoek dat 70% van de Nederlanders vindt dat het te snel wordt gescheiden. Ja. ja. Ik ook. Ja, Zeker als je kinderen hebt, inderdaad. Ja. Ik, ik heb hier laatst mogen zitten vertellen over mijn boek, over mijn dochter. Maar dat is zo'n impact. Is dat. Als je ziet, zeker als een kind ook begint te communiceren met je, wat, ja. wat er aan gevoeligheid omheen, omheen zit bij een kind. Dat is zo indrukwekkend voor haar als dat gebeurt, denk ja. ik. Dat, dat niet aan denken. Hoe, heb je het, hoe, ze, of hoe is het gelukt uiteindelijk om toch weer samen te komen? Wat, wat, wat was daarvoor nodig? Uh, nou ja, een uh, heel erg groot hart van mij, denk ik. Het is raar om van jezelf te zeggen, maar ik, uh, ik heb me best wel over iets heen moeten zetten. En af en toe uh, vliegt het me nog steeds best wel naar de keel. Ik denk, het gaat nu heel erg goed. En ik ben heel erg blij en gelukkig. En ik ben ook heel erg blij dat ik die stap heb gemaakt. En hoe lang is het geleden? Uh, in juni, ja, dus een maand of acht. Het is kort oh. nog maar. Dat we weer bij elkaar zijn. Sinds, sinds juni, afgelopen juni zijn we ja, weer bij elkaar. Ja. Ja. Ja, ja, okay. En wat vlieg je dan naar de keel? Nou ja, dat, dat is eigenlijk tot een paar maanden geleden hoor. Het gaat nu zo goed dat het echt niet meer zo is. Maar dat je wel, ja, de hele situatie, dat is natuurlijk niet zomaar vergeten. Nou, dat je denkt van, heb ik er wel echt goed aan gedaan? Ja, nou ja, gelukkig weet ik nu dat dat wel zo is. Maar die eerste maanden was dat wel even lastig. Ja. Ja. Was het ook een, een manier om het te verwerken, het boek schrijven? Um, ja, niet echt. Daarvoor staat het uh, te ver van me af. Oh ja? als ik hier ben. dat heb ik helemaal niet gezegd. <laughs> ik heb namelijk niet het gevoel dat het over de roman gaat. Het gaat alleen maar over jou op dit moment. Ja, de, de vragen gaan over, over mij. Ja. Maar ik heb er een boek over geschreven en dat is een roman. En dat is, uh, ja, ik, uh, ik geef ook eigenlijk geen commentaar als mensen vragen wat er precies echt gebeurd is nee. en wat niet. Dat moeten nee. mensen maar lekker zelf invullen. Maar ik, uh, nee, het, het is een roman. Er zitten personages in die helemaal niet bestaan en allemaal dingen die ook helemaal niet zo zijn gebeurd. Nou, je beschrijft gebeurd. continu je eigen gevoelens. Ja, maar ja, daar mee. wordt volgens mij naar gevraagd. Nou, ja, ja. Het ja. komt dan mij, Wilf, Ja, Ik dat stel die vragen. Maar. Ja, nee, dat snap ik. Maar omdat, het, <laughs> ja. Nou ja, goed, omdat je het begin en ik wil dat eigenlijk niet zeggen. En dat het is nee, een alleen... man. en vervolgens gaat het heel sterk over jezelf. Dus ja, ja. je zegt, het nee. staat heel ver van me af. Ik staat wil het staat hartstikke dichtbij, onder... volgens mij. Ja. Het onderwerp staat heel dichtbij me. Ja. Ja. En die, in die zin het, het boek dan natuurlijk ook, omdat het daarover gaat. Um, het enige wat ik, denk ik, therapeutisch vind daaraan... is dat, um, dat het voor mij, toen ik klaar was met schrijven... was het ook echt voorbij... En daar, dat, uh, ja, dat, dat is wel fijn. Lijkt dat... wel een beetje op therapie dan. Ja, precies. Ja. Ja, het boek komt wat mij betreft dicht. Goed. Ja. De informatie op het, over het boek zetten wij op de website. Dit is de dag.nu. Ja, dit is juist een bericht binnengekomen van de, de voorman van de werkgevers in het land. Wientjes die zegt de PVV-site over Polen is onverantwoord. Hij vindt dat de politiek hier afstand van moet nemen. Um, volgens Wientjes doet de PVV ten onrechte... alsof de komst van Oost-Europeanen slecht is voor Nederland. Hoe luister jij naar het bericht, Mr. Polska? Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Maar ja, tegelijkertijd zijn het ook uh, de werkgevers die jullie te weinig betalen. Ja, maar dat is dat, dat, wat hun doen. Dus ik denk dat je beter met hun kan praten daarover dan wijzen naar de Polen. Ja, ja. oké. Okay. Jij zegt uh, goede uitspraak van uh, Wientjes. Yes. Goed, na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we verder praten met financieel geograaf Ewald Engelen. Gaat Griekenland de euro verlaten? En als dat gebeurt, volgen er dan meer landen? Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Dick ter Hark. Radio 1. Het NOS-journaal. Inmiddels is op 96 boerderijen in Nederland het Smallenberg-virus aangetroffen. Dat heeft staatssecretaris Bleker meegedeeld. Twee weken geleden stond de teller nog op 76. De ziekte veroorzaakt misvormde en dode jongen. Volgens Bleker is de kans dat mensen besmet raken buitengewoon gering. Het Openbaar Ministerie heeft in een grote fraudezaak... vijf mensen aangehouden die met valse papieren hypotheken ontvingen... voor ontroerend goed in Friesland. De gebouwen werden dan weer onderverhuurd. Daarmee zouden de verdachten miljoenen euro's hebben verdiend. En de Spaanse onderzoeksrechter Garçon wordt voor 11 jaar uit zijn ambt gezet. De Hoge Rechtshof heeft hem veroordeeld voor het illegaal afluisteren van advocaten. Garson heeft erkend dat hij microfoons in spreekcellen liet installeren... maar zou dat hebben gedaan om meer misdrijven te voorkomen. En de A10 in Amsterdam-Zuid komt onder de grond te liggen. Dat gebeurt ter hoogte van het station Amsterdam-Zuid. Minister Schulz heeft erover afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam... de stadsregio en de provincie Noord-Holland. Na A10 komt niet alleen een tunnel, maar de weg wordt ook verbreed. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1. Dit is de dag. Hey, Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Met aan tafel. TV-presentator Wilfred Gene. Financieel geograaf Ewald Engelen. journaliste Suus Ruis en rapper Mister Polska. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DEDD of ga naar de website. Dit het, dit is de dag IJsjournaal. De kwaliteit van het ijs is fantastisch. Alleen het is nog niet helemaal sterk genoeg. Ik heb geen goed nieuws. En morgen overdag dan uh, komt de temperatuur niet boven nul. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het is, het is, in het nee, het is, het is niet te houden. Nou, ja, er zijn er al wel meer, maar ja. kan dat hier op de meer? Geen idee, want het is de eerste stap. Moet je al een tocht in het vooruitzicht. Aan het voor doodwezen. Echt een smokkelbal in zijn neus. Echt een ijspegel. En hij heeft hij van zijn moeder geen zakdoek meegekregen. Dat is een beetje jammer. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Geen toch, maar nog wel gewoon een ijsjournaal. Want het ijs is nog steeds op veel plekken uitstekend. Maar schaatsen leidt ook regelmatig tot ongelukken, vertelt chirurg Sjoerd van der Meer. De afgelopen dagen, vanaf zaterdag, hebben we het inderdaad in het Slingeland Ziekenhuis in Doedinchem beduidend drukker gehad. Met uh, patiënten die uh, gevallen zijn ten gevolge van uh, de gladheid en met name ijs. Letsels uh, van het bewegingsapparaat, heupfracturen, met name bij... Uh, Jongeren, uh, polsfracturen, schouderfracturen... maar ook toch uh, aanzienlijk veel uh, aangezichtsletsels en hersenschuddingen. We zien toch wel um, uh, bepaalde pieken in uh, leeftijd. Natuurlijk de kinderen die minder goed kunnen schaatsen. Maar wat we ook zien, dat zijn 50, 60-plussers... Mensen die uh, vallen op het ijs, met name de oudere schaatsers, daar uh, is de coördinatie wat vertraagd, de reflexen zijn wat uh, vertraagd. Dus voor die mensen zich hebben kunnen opvangen op het ijs, zijn ze al uh, op het ijs geslagen. Schaatsen zelf graag, ik denk dat schaatsen tot op hoge leeftijd kan, als het maar veilig gebeurt. Er is de laatste tijd uh, veel te doen over een, uh, een schaatshelm. Die kan ik van harte aanbevelen, maar ook uh, polsbescherming in de handschoen. Het, dit is de dag, ijsjournaal. Andere problemen op het Apeldoorns kanaal. De politie heeft daar vanmorgen 35 mensen van het ijs gehaald, meldt Omroep Gelderland. Doordat vandalen bij de Apeldoornse vernielingen hebben aangericht, is het ijs over tientallen kilometers onveilig geworden. En de oproep van de politie is dus, ga daar niet meer het ijs op. Het, dit is de dag, ijsjournaal. Wij vroegen u ons te tippen met de mooiste plekken om te schaatsen. Verslaggever Matthijs Holtrop, goedemiddag. Wat zijn die mooiste plekken volgens de luisteraars? 87 Jimmy87 laat via Twitter weten dat het heel mooi is in Den Helder. Met een foto van het prachtige zwarte ijs. Waarop we geen sneeuw zien. En één schaatser die langs de jachthaven schaatst. Mooi. Vera Dalm laat weten dat het op de Belterweide mooi is. Zij verkoopt daar met de dames koek en zopie. En heeft het erg naar de zin, ze. Dat is dus in Friesland. En Hendy Holwerf tipt Bunschoten Spakenburg. Ook daar is het mooi. Hugo Dekker uit Utrecht over de Maartseveense plassen die volgens hem zijn uitgeroepen... tot de mooiste schaatsplek van Nederland. En in de regio Rotterdam is de Alblassenwaard uitstekend, schrijft Betsy. Haar zoon van 10 gaat 75 kilometer schaatsen, schrijft ze trots. En ik zelf tip Wageningen, de prachtige uiterwaarde van de Rijn. Daar sta ik zelf en daarover straks dus meer. Het, dit is de Dag IJsjournaal. Ja, momenteel worden er veel toertochten gereden en één daarvan is de Noorder Rondrit, 150 kilometer over de Groningse Kanalen. Mark Schiemers is van de organisatie. Meneer Schriemers, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u wel uh, 15 centimeter ijs? Nou, er zijn uh, op, uh, op grote delen van het traject uh, zijn, uh, zeker 15 centimeter uh, stukken ijs gemeten. Goed, dus voldoende om die schaatsers eroverheen te laten gaan. Nou, we hebben uh, ook heel duidelijk dinsdagavond gecommuniceerd dat uh, wat ons betreft uh, deze week uh, een, uh, een Noorden-rondrit helaas uh, er niet gaat komen. Maar um, ja, wij, we zijn vandaag wel uh, uh, enorm druk geweest om alle knelpunten aan te pakken, zodat we uh, hem steeds een stapje dichterbij kunnen brengen. Oké, okay, maar u weet nog niet wanneer die verreden gaat worden? Nee, exact. Okay. Dat is, uh, blijft gewoon op dit moment heel onzeker. Um, we hebben hele goede stukken. We hebben ook uh, met mannenmacht uh, en vrijwilligers uh, zijn uh, aan de slag gegaan om, uh, om sneeuw te ruimen, om uh, wakken dicht te leggen. En uh, nu is het gewoon zaak dat, uh, dat er een goede vorst overgaat. En dan uh, ja, moeten wij uh, goed in de gaten blijven houden hoe de ijsgroei uh, hoe, hoe de ijsgroei uh, eruit gaat zien. Dus u bent eigenlijk het rajonhoofd op dit moment? Nou, nee, nou, daar hebben wij uh, allemaal trajecten voor. En ieder traject die, uh, die kent alleen zijn taak. Uh, wij als bestuur uh, zijn dagelijks uh, de hele route uh, hand- en spandienst aan het verrichten. En uh, nou ja, een van die dingen die we doen is onder andere het meten van het ijs. Maar in principe doen nou de verschillende rayon dat gewoon zelf. Dank u wel, Max. Dit is de dag ijsjournaal. Die andere tocht der tochten kon niet doorgaan, bleek gisteravond. inmiddels 84-jarige Jean van den Berg won de Elfstedentocht in 1954. Hij baalt ervan dat het er dit jaar niet van komt. Ik had het heel mooi gevonden, want we zijn er nodig weer aan toe aan een Elfstedentocht, Laat we eerlijk zijn. Iedereen zit erop te springen. He, want dat zag je wel aan, aan die jongens... die uh, daar aan het Nederlandse kampioenschap meededen. Uh, er was eigenlijk maar één ding wat ze in hun hoofd hadden. Dat was de Elfstedentocht. Ja, er is nog een heel klein kansje hè, dat het toch nog goed komt. Dan moeten we even afwachten wat het weer doet. Want dan kan het best zijn dat we nog een paar dagen strenge vorst krijgen en dan is het wel mogelijk dat hij nog komt. Want het is nog niet te laat in de tijd. Gaat u dan weer uh, alle ijsdiktes bijhouden? Ja, ik volg het wel en ik praat wel eens met, uh, met deze genen. Uh, nee, dat uh, hou ik wel bij. Want ik zit daar toch, toch, laat we eerlijk zijn, helemaal vol van. hoor. Het, is, het heeft eigenlijk mijn hele leven toch wel wat beïnvloedt. Dit is de Dag IJsjournaal. De schaatspret wordt op zoveel mogelijk plaatsen mogelijk gemaakt... door vrijwilligers die de baan vegen of koek en zopie verkopen. En ook op werkdagen ziet het op het ijs zwart van de mensen. We gaan even terug naar een verslaggever Matthijs Holtrop bij Wageningen. Op wat voor locatie sta je, Matthijs? Als je bij het centrum van Wageningen de dijk overkijkt... dan kijk je direct op de ijsbaan. Achter de Winterdijk, daar begint het ijs al. Dus het is even glibberen op weg ernaartoe... En direct achter het zomerdijkje, daar kunnen mensen hun schaatsen aandoen en meteen een kopje chocolademelk drinken. Er komt een hele grote pan uit de tas. Ja, dat is van de universiteit Wageningen, Plant Science Group. heb ik even schaatsen georganiseerd. Ik ben echt fanaat schaatsen. En dacht ik van nou leuk om een keer ook met de buitenlanders en andere mensen te schaatsen. Dit is mijn second time. Ja, zei hij dit drie jaar geleden. Het was hij niet. Uh, the heet en now kan ik met mijn confidence deze kid. Deze jongen uit in Indonesië zegt dat het de tweede keer is op de schaatsen. En dankzij de stoel waar hij achteraan kan schaatsen, lukt het hem om vooruit te komen. Maar een klein rondje is al snel vermoeiend, zo blijkt. En naast deze zopie de veegmachine die voor door vrijwilligers wordt bediend, Want er staat een melkbus bij waarop een etiket is geplakt: Donatie veegmachine. En deze mevrouw gooit er wat in. Nou ja, ik vind het wel fijn om te schaatsen. En een heel goed initiatief van de ijsvereniging om de baan zo mooi schoon te krijgen iedere keer. Ja, zijn de uiterwaarden? Het is geen officiële ijsbaan, maar nee, er ligt er mooi nee, bij, hè? Nee, de nevige, is prachtig. Je kan ook helemaal die kant op. Ah, ja, fantastisch gewoon. Hoe vaak wordt de baan hier gevecht? Nou, dan hangt er vanaf, of het sneeuwt. Kijk, nu We doen het in ieder geval elke avond. Dus uh, eind van de middag, dat mensen zoveel mogelijk weg zijn... Dan vegen we tot een uur of acht, negen. Dat die weer helemaal schoon is. Dan gaat de veegmachine dan aan voor een nieuwe ronde. Even de wielen ijs vrijmaken. Verslag van Matthijs Holtrop op de Wageningse autohaarde. Dit is de dag ijsjournaal. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Nou, luister naar dit is de dag hier aan tafel zitten. TV-presentator Wilfred Genee, financieel geograaf Ewald Engelen, journaliste Sus Ruis en rapper Mr. Polska. Meneer Engelen, financieel geograaf. Er komt zojuist een bericht binnen dat er een Grieks akkoord is over de bezuinigingen. De leiders van de Griekse regeringspartijen die hebben een akkoord bereikt over de bezuinigingen die de Europese Unie en het IMF eisen in ruil voor nieuwe noodkredieten. Reuters meldt dat. Verrassend nieuws voor u? Nou, dit zou er eigenlijk gisteravond al moeten zijn, uh, ze kwamen er niet uit. En er was nog uh, een zoektocht naar 325 uh, miljoen euro die gevonden moest worden. Kennelijk hebben ze dat gevonden. En dat betekent dat ze nu met uh, akkoord op zak uh, kunnen afreizen. Volgens mij zijn ze er al in Brussel. Waarom we uh, zes uur vanavond de, uh, de, de ministers van Financiën uh, elkaar treffen om over Griekenland te praten. Ik vond zo'n klein bedrag. 325 miljoen. We hebben het steeds over 135 miljard die die kant op gaat. En nu maken ze ruzie over 325 miljoen? Ja, ik bedoel, je moet het zo zien dat natuurlijk uh, er moet gesneden worden. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn met Europese Centrale Bank, IMF... en de uh, eurozone-lidstaten... Um, er is natuurlijk al heel veel afgehaald. En dat betekent dat het zoeken naar steeds nieuwe bezuinigingsposten... die enigszins geloofwaardig zijn, wordt natuurlijk ook steeds moeilijker. Het politieke draagvlak is natuurlijk uh, non-existent in Griekenland. Dus alles waar je nu in gaat snijden, dat gaat vreselijk pijn doen... en levert ontzettend veel politiek prote protest op. Ja, dus ook dit soort bedragen zorgen dan al voor grote problemen. Absoluut. Ja. Nou, dan gaan ze met dat akkoord vanavond naar uh, Brussel. Ja. Uh, wat gaat daar vervolgens gebeuren, denkt u? Nou, Ik denk dat in Brussel uh, ministers van Financiën blij zijn... dat er inderdaad uh, een akkoord ligt. Dat de handtekeningen van de voornaamste coalitiepartijen daaronder staan. Want over twee maanden hebben we natuurlijk ook uh, verkiezingen in Griekenland. Dus men wil ook graag dat de partijen zich ondanks deze verkiezingen... committeren aan de afgesproken bezuinigingsplannen. Dat betekent dat vervolgens de 130, 135 miljard uh, tweede uh, uh, steun aan Griekenland... dat die los gaat komen. En dat was weer de voorwaarde om überhaupt te komen tot uh, afwaardering van schulden. Dus het lijkt dat het balletje nu toch weer gaat rollen. En dat we Griekenland dus niet afstoten. Nou ja, op dit moment niet. Want wat je tegelijkertijd ziet, ook daar zijn vandaag cijfers over gepresenteerd, is dat de industriële productie in Griekenland weer met 10% ingekacheld is. De totale werkloosheid in vergelijking met een maand geleden is verder gestegen. Er zijn nu op dit moment op een totale beroepsbevolking van 5 miljoen mensen is 1 miljoen werkloos. De economische groeivooruitzichten worden eigenlijk alleen maar slechter en slechter. Mm. Waardoor je weet dat je binnen afzienbare tijd, en dat is in ieder geval nog dit jaar, weer met zelfde uh, akkefietje zit als je nu gehad hebt. En zo'n akkefietje is weer 130 miljard? Het is waarschijnlijk nieuwe, steun, uh, nieuwe steunactie... nieuwe bezuinigingsmaatregelen. En de vraag is sterk waar het het eerste gaat breken. Is het aan de kant van de rest van de eurozone-lidstaten... die het gewoon stomweg zat zijn? Of is het aan de kant van de Grieken die menen dat... Uh, de baten van een voortdurend euro-lidmaatschap... Uh, de kosten van de bezuinigingen die geëist worden... plus natuurlijk toch ook de politieke uh, um, gebrek aan draagvlak in eigen land te boven gaan. Ja, want we hadden hier uh, de afgelopen week zowel eurocommissaris Kroes... als premier Rutte, die zeiden van, nou ja, we kunnen ook wel zonder die Grieken. Dat was dan nog bedoeld om een akkoord over die 325 miljoen af te dwingen... of is dat een, een, een opmerking met het oog op de iets langere termijn van... nou ja, het gaat nu misschien nog goed, maar straks gaan ze het recht uit. Nou, het, zijn, het, zijn, het is allebei. Het is natuurlijk aan de ene kant een poging om te laten zien dat het... Uh, Stage argument van Griekenland, dat als jullie ons kapot laten gaan... dan gaan jullie zelf met ons mee. Dat dat niet meer uh, geldig is. Omdat men de eigen banken uh, voldoende uh, versterkt heeft... en uh, besmettingsgevaar zoveel mogelijk heeft uh, weten buiten te sluiten. Maar het tweede is natuurlijk ook dat het uh, signaal richting Griekenland... jongens, als jullie nu niet echt vaart maken met die bezuinigingen, dan is wat ons betreft de optie... om jullie eruit te trappen uh, ook wel degelijk bespreekbaar aan het worden. Ja, gelooft u dat die optie serieus is? is? Is Europa er echt een beetje klaar mee? Nou, ik denk het wel. Ik denk dus ook dat als je gaat kijken naar uh, de groeiperspectieven... van landen als Griekenland en Portugal... dan moet je constateren dat ze eigenlijk nooit... bij de eurozone hadden moeten aansluiten. U noemt Portugal ook meteen even erbij. Ja, die ja, gaan ja, we ook ja. afstoten dan? Nou, kijk, op het, wat, wat, je, wat, hè, wat, wat leuk is, is dat je uh, er is een ezelindex. Uh, de hoeveelheid ezels per 100.000 bewoners. Uh, in, in Nederland heb je de laatste tijd een groeiend aantal ezels... maar die worden dan als huisdier gebruikt of tuindier <lacht> Maar in Griekenland en Portugal wordt dat gewoon echt gebruikt... als vervanger voor auto's, trekkers, vrachtwagens, et cetera. Dat geeft aan dat het economisch ontwikkelingspeil van die landen... gewoon een stuk lager is dan Duitsland. En u zegt, we hadden die ezelindex moeten hanteren toen we Europa samenstelden. Eigenlijk. Dat had heel verstandig geweest. Want dan had je geweten dat die twee landen nooit bij de eurozone hadden gemoeten. Maar in een land als Italië heb ik ook al regelmatig ezels gezien. Het zuiden, ja, maar dat is het probleem van Italië zelf. We hebben aan de ene kant in Italië te maken met... een regio He, dat is het noorden rond Turijn, Milaan. Wat tot een van de meest welvarende delen van de wereld behoort. Waar prachtige producten gemaakt worden. Mode, mode, motoren, eh, interieurontwerp. En aan de andere kant heb je natuurlijk eh, Sicilië onder in de laars. Wat eigenlijk karaktertrekken heeft van een derde wereldland. Maar de herverdeling die daaruit voortvloeit. Die wordt gedragen door de rijke Italianen in het noorden van Italië. En is eigenlijk niet, eh, komt dat eigenlijk niet ten laste van de rest van de eurozone. Dus Italië is een ander verhaal. Maar Portugal, Griekenland hadden geen lid moeten worden van de eurozone. Topman van de IG, Jal Homme, die waarschuwde vanmorgen voor de gevolgen... als Griekenland de eurozone verlaat. We hebben gezien wat er gebeurde toen met Lehman. Toen die uh, een, een, een grote problemen kwam en uiteindelijk failliet ging. Uh, dat er heel wat dingen plotseling gedaan moesten worden. Ik ben er toch meer beducht voor. Ja, hij ziet het nog niet zo zitten. Is hij te somber? Nou, ik vind de vergelijking met Lehman Brothers werkelijk bespottelijk. Nou maar ja, dat was het is het... wel meneer Homme, hoor. Ja, maar meneer Homme die doet dit vooral om zijn eigen portemonnee niet te beschadigen. Kijk, banken zijn er huiverig voor om wat voor verlies dan ook te moeten dragen. Op het moment dat Griekenland uit de eurozone treedt... is het duidelijk dat ook um, uh, ING in de eigen stroppenpot moet tasten... om mm. de verliezen goed te maken. Ja, ja, hij is gewoon Zij bang weten... dat hij nog meer geld kwijtraakt. Precies, en ook omdat ze weten dat er in Nederland nog het nodige zit aan te komen. Onroerend goed, commercieel vastgoed, woningbouw... Corporaties, gemeentes hmm. uh, die allerlei rare witte olifanten opgetuigd hebben waarop afgewaardeerd moet gaan worden. Dus die wil zoveel mogelijk van zijn stroppenpot heel houden en dat niet aan uh, hoeven uit te geven aan een eventueel faillissement van Griekenland. Ja. Stel vanavond uh, vanaf die uh, Eurotop gaat uh, uw telefoon, Jan Kees de Jager aan de lijn, die zegt: uh, Ewa, wat moeten we doen? Weg met die Grieken of niet? Wat zegt u dan? Ik zeg dat Griekenland eruit moet. Gewoon uh, stoppen. Ja. Ja, het heeft te veel geld gekost, levert ons niks op. Nee, want je weet, ik bedoel, als je, dit dus, uh, als je dit laat voortmodderen... en dat lijken we dus nu te gaan doen. Want het wordt vanavond toch weer allemaal in pais en free wordt het bijgelegd. Dat betekent dat je over twee of drie maanden zit je weer in zo'n zelfde positie. Maar je weet ook dat in 2020 Griekse economie er niet veel beter voor staat dan Allee. op dit moment. En, en storten we hen dan in de. Nou, de afgrond wil ik niet zeggen, maar in de armoede? Ja, maar het is uh, of je nou door de kat of de hond gebeten wordt, uh, geen van beide opties zijn voor Grieken heel erg prettig. Uh, maar wat we wel weten is, als we Griekenland lid laten zijn van de eurozone... dan hebben we als het ware een uitkeringsgerechtigde... die we als eurozone de komende 15 jaar met ons mee moeten dragen. We gaan praten met Wilfred Gené, presentator van Voetbal International. En sinds kort presenteer jij een tv-programma over ZZP'ers. Uh, zelfstandigen zonder personeel zijn dat. Maar gisteravond moest je opeens een hele andere, <lacht> andere uitzending presenteren. Ja.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 Nee? Ja. Nou, dat begon al goed, Wilfried. Ja. Hoe ja, je? Moet je voorstellen dan, hè, dan zit je daar om acht uur en dan zie je die persconferentie. En toen hij die ook zo snel uitgeschreven werd, voelde ik al nattigheid. En als je nattigheid voelt, zeker als het uh, om een hel toch gaat, en weet hoe het is. Toen ja. dacht ik, oh mijn god, die gaan dus gewoon melden dat het niet doorgaat. Laat ze dan toch tenminste melden dat ze het nog niet weten en laat ze het dan nog twee dagen uitstellen. Ja, nee, hoor. Of drie uur. Ja, ja. gelijk maar jij ging moest je los. dus een uitzending van anderhalf uur presenteren? Ja, eigenlijk twee uur. Daar hebben ze nog een half uurtje afgeknabbeld gelukkig. Maar... Hoe ben je dat doorgekomen? Nou, ik moet wel even zeggen dat je dan op dat moment wel denkt: van we gaan in godsnaam aan beginnen. Wel, ik nog even geopperd om dan toch maar help mijn een kind eens te dik in te zetten. Maar uh, het was al gepland en ach, we, we waren schoon, er toch. Ja. En uh, Albert Verlinde was in uh, Vliegende Vaart vanuit Hilversum onderweg. Ja, dan kun je niet meer stoppen, natuurlijk. Dus uh, ja, dan ga je er wel even in met het gevoel van. Ik, ik kan wel beter in Metatal gaan praten. Dus vandaar ook dat ik zo'n opening maak. En ik heb het nog een keer over surrealistische televisie gehad. Want je praat over iets wat er niet meer is, weet nee. je wel. Het is dus een soort collectieve rouwverwerking dan, ja, of zo. En, en uur ja, dat was het eigenlijk. Ja. Dat was de conclusie die we uiteindelijk ook hadden. We hadden het zo nodig, hè, die Elfstedentocht. Ja. In een tijd als deze. Dat, uh, we hadden elkaar even nodig. Moesten elkaar even beetpakken weer in deze moeilijke tijden. En dat doe je met een Elfstedentocht. Maar hij kwam maar niet. Nou, nou laten dan... we kijken wel. Er keken nog 800.000 mensen. Nou, viel me nog mee ja, voor de collectieve vraag, rouwverwerking. Ik ben televisie televisiedeskundige. Ja, ja. ja. Laat het vroeg dan eens ja over jouw programma over ZZP'ers. Sinds uh, vorige dan week dan. Uh, presenteer jij dat. Um, waarom ben jij begaan met ZZP'ers? Nou, het grappige is, het is me eigenlijk overkomen. Drieënhalf jaar geleden werd ik uh, door de directie van RTL ontboden met de verrassende opmerking: Wilfred, bedankt voor de moeite. We zien het niet meer in jou zitten. Praat over voetbal, bestaat niet meer, geloven wij. En Humbert uh, Totan gaat de rest van het voetbal presenteren. Dus uh, bedankt en tot ziens. En toen werd jij ZZP'er. En toen stond ik op straat, en dacht ik, hé, hey, wat is dit nou? En toen was ik opeens ZZP'er, want ja. toen moest ik zelf verder. En ik moet wel zeggen, het gaf me een enorme boost. Want toen ben ik zelf op zoek gegaan naar sponsors. Nou, de ja, rest is history. Opeens sta je met een ring in je hand. Was Johan Derks ook heel erg blij mee. Maar het grappige is wel dat die mensen die toen tegen je zeiden: van we zagen het niet meer zitten, die zeggen nu allemaal tegen. Je, we hebben het altijd gezegd. Ja, <laughs> we zijn het er toen altijd deed. Oh, oh. voetbal. Wil. Het heeft altijd succes. Dus, uh, maar het heeft me toen een hele nieuwe kijk gegeven op wat ik deed. Het, ik, ik deed altijd al hele leuke dingen, maar ik deed het altijd. Daarvoor bij RTL altijd met een vast dienstverband. Bij Talpa had ik een drie jaar contract, wat daar dus eindigde destijds. En, uh, maar met een bepaalde zekerheid. En die zekerheid viel helemaal weg. En dat gaf me een enorm zelfvertrouwen van. Nou, dat moet ik het dus helemaal zelf gaan doen. Ik moet er nu volop tegenaan. En vandaar ook die sponsors. Want omheen werd vaak gezegd: Wilfred en presentator die sponsors gaat zoeken. Het is toch wel een beetje sneu allemaal en zo. En dan had ik zoiets: mm. hoezo sneu. Mm. Ik geloof in het programma, ik geloof in mezelf en ik geloof dat het heel veel succes kan hebben. En dat is uiteindelijk gelukkig ook gebleken. Het is makkelijk praten nu in ja, achteraf. Maar, maar, maar jij bent een succesvolle ZZP'er. En je zegt ook ZZP'ers zijn een factor van belang in dit land. Hoe, nou, hoe, hoe bedoel het is je dat? De economische waarde van 20 miljard op dit moment al, als je het uh, aan de, aan de inbreng van ZZP'ers zijn. Verschillende statistieken die zeggen er zijn 700.000 ZZP'ers. Ze zeggen ook al, die zijn er, er zijn er een miljoen. En over vijf of tien jaar zijn het er 2, uh, 2 miljoen sorry, van de beroepsgroep. En uh, zoals een wethouder in Amsterdam het vorige week zo mooi zei... de ondernemers, de ZZP'ers in Amsterdam zijn, zijn het ondernemersgoud van dit moment. En dat geloof ik ook echt. Ja. Er komen steeds meer ZZP'ers... En in eerste instantie waren het heel veel mensen die noodgedwongen die kant op gingen. Dat was ik in eerste jij instantie ook. Jij zelf ook? Ja, je ja. werd gewoon uitgegooid. En uh, ik had er ook pas een half jaar voor nodig toen er iemand bij me kwam. Hugo Baas, oud woordvoerder van, woord van KLM. En zei Wilfred, jij bent ZZP, ja, daar moet je wat mee gaan doen. Een tv-programma maken. Ik zei, maar wat is dat dan een ZZP? Hij ja, zei, ben jij. Jij bent een <lacht> zelfstandige zonder personeel. Zei, oh ja, dat wist ja, ik in niet Die tijd joh. had je nog niet aangenomen. Even naar nou, Engelen, is dat zo dat die ZZP'ers zo belangrijk zijn voor de economie? Hey, wat eng Uitermate al. belangrijk, want Zwijgers toestemmen. Ja, ik, ik, ik hoor hem niet meer. Ik geloof niet dat hij er nog zit. Nou ja, goed. Wilfred. Hij zat niet hier in de studio. Dat mensen nee, maar... niet denken dat wij hem niet hebben zien nee, weglopen. Dat nee, nee, ja, blijkt, blijkt uit allerlei statistieken ook. En, en, en het belangrijkste is ook dat de ZZP er qua mentaliteit aan het veranderen is. Van de mensen die het noodgedwongen werden, komen er steeds meer bij die het echt bewust doen en er echt voor kiezen ook. En het zijn vaak dertigers en veertigers die uh, alle bepaalde werkervaring hebben. Veel kwaliteit vaak met zich meebrengen. Je krijgt een, een nieuw, soort, nieuw soort werknemer. Of eigenlijk werkgever ook, want je geeft jezelf werk op dat ja. moment. Je bent allebei. Je schetst het heel positief. Toch zeg jij ja. dat het programma FCZZP is nodig. Blijkbaar hebben de mensen een hart onder de ring nodig. Een vertegenwoordiger van Nou, dat ik eigenlijk heel duidelijk. Ik, ik kom toevallig net, want ik had het gedeponeerd. Dat zie ik net op maandag 31 augustus 2009 bij de Belastingdienst het idee. Dus zo lang ben ik er eigenlijk al mee bezig. Uiteindelijk heb ik het zelf niet in mijn eentje kunnen doen, bleek wel. Want ik, ik, ik moest mezelf weer redden om er weer op te komen natuurlijk. Er bovenop te komen. Dus ik heb uiteindelijk wel steun gezocht bij een productiemaatschappij... en ook bij een internetbedrijf. Want je hebt het programma ook zelf bedacht? Ja, ik heb het ooit zelf bedacht. En samen dat het programma met, met... heb je gedeponeerd? Ja. ja, ja oké. Okay. Okay. Hier staat het nog op 31 augustus bij de Belastingdienst. FCZZP is een televisieprogramma dat zich specifiek richt op de ZZP'er... in generieke zin en op, in generieke zin op ondernemend Nederland. Nou heb ik helemaal uitgelegd wat ik ermee wil en wat ik ermee bedoel. Mm -hmm. um, er zijn heel veel verschillende organisaties... die er nu mee bezig zijn. FNV-bondgenoten, uh, CNV bondgenoten ZZP Nederland. Maar je hebt het gevoel dat het allemaal nog zo versplinterd is. Dat het mm -hmm. nog niet echt een gevoel oplevert van... wij zijn een, een, een beroepsgroep die er mag zijn, weet je wel. In Politiek Nederland wordt er nog vaak niet serieus naar gekeken. Maar toch zet... die, die vakbond van Meili Vos... die is er ook voor, voor ZZP'ers? Ja, die is er bijvoorbeeld ook. Die ja. had ik twee weken geleden in de uitzending. En die is er stevig tegen aangegaan ook in, in Politiek Den Haag zie je dat het nog lang niet altijd serieus genomen wordt. Uh, heel veel ZZP'ers zijn niet goed verzekerd. Ze hebben geen goede regeling voor hypotheken, voor, voor pensioen en dat soort zaken. Als je die mensen een beetje kan verenigen, daarom ook het grootste team van Nederland, FC ZZP. Je bent in je bent die eentje, je gaat voor de top, want je bent een topsporter op dat moment als, als ZZP'er. Maar soms kun je best wel een beetje steun ja. gebruiken. Zit hier aan tafel, als ben jij ZZP'er? Ja. ja. En heb jij behoefte aan zo'n programma? Eigenlijk wel. Ja, ik denk... Het, ik ja, was me er nog niet van bewust, <laughs> ja, maar het, hetzelfde nee, beetje. Nee, als jij dat dan zegt, denk ik, oh ja, pensioen, nou oh ja, verzekerd. Ja, dat moet ik eigenlijk ook nog een keer regelen. Ja. Dus dat is wel even goed dat je daarop attent wordt gemaakt. En ik, uh, ik ben het wel heel erg met je eens, inderdaad, dat ik, ik zie ze elke dag gewoon op Facebook en Twitter voorbij komen, mensen die toch voor zichzelf beginnen na een lang dienstverband. Nou, het grappige is, je moet een bepaalde angst overwinnen. Ik vertel dit ja. wel eens op, op feestjes en partijen. <lacht> uh, maar, maar meer uit de sociale bewegingen. <lacht> ja, Tussen he? <lacht> uh, het karaoke door. Ja, ja, daar aflopen altijd <lacht> het karaoke. is niet aan het begin. <lacht> oh, je? Dus oh. eerst vertel ik een paar serieuze dingen en dan ga ik los. Maar uh, dan zeggen heel veel mensen, God, dat zou ik ook moeten doen. Maar oh, dat is wel eng, hè? want dan moet ik alles zelf regelen. Dan heb ik geen zekerheid meer en dit niet meer. Maar uh, dat is juist het mooie er ook van. Natuurlijk is het best onzeker. Je ziet ook veel zzp's die het hartstikke moeilijk hebben. Ja, ik zie het, het ook allemaal om me heen. Hoeveel mensen het moeilijk hebben enzovoort. Maar... Um, het gaat om intrinsieke motivatie. Als je gelooft in jezelf... Nou ben ik daar zelf een voorbeeld van. En ik kan het nu zeggen omdat het goed Jij gaat. Jij bent succesvol, ja. Nou ja, het gaat nu heel lekker. Maar ja. kan, ik bedoel, ik heb het meegemaakt 3,5 jaar geleden... dat ik gewoon op straat stond. Dus ik weet ook hoe het is aan de andere kant. Ik heb voor succeszenders als Talpa, Sportschrijven... veel en net gewerkt. Ik ben een garantie voor succes uh, wat, trek, wat dat betreft. Ja. Mr. Polska, ben je ook ZZP'er? Ja, dat klopt. Ja, En hoe gaat het bij jou? Ik, bij mij gaat het heel goed. Maar wat ik tof vind aan dit, aan dit programma... is dat dit de drempel weer een beetje verlaagt... om voor jezelf iets te beginnen... En, mm. Ik uh, vind dat altijd heel interessant. En probeer mensen altijd uh, ja, ervan over te halen om zelf iets te doen. En dat de mogelijkheden in Nederland daarvoor zijn om zelf iets te ondernemen. Nou, dat je er ook trots op mag zijn. En dat ja. is heel duidelijk de basis van dit programma ook geweest. Kijk, het is, we beginnen heel low budget. Ik krijg er zelf geen geld voor. Ik doe het echt omdat ik vind dat het er moet komen. En uh, dan, dan moet je ergens mee beginnen. En ik ben nog lang niet tevreden over het programma. Want dat is natuurlijk nog redelijk low budget. En je zit op een zondag om, om 20 over 12, weet je wel, op RTL 7. Dus het, het moet er ergens naartoe. Maar het is er, weet je wel, nou... Drie jaar bijna is het op tv. En als je van daaruit verder kan groeien... dan kun je op een gegeven moment misschien een gemeenschap... een commune, nou dat gaat wel heel ver. Ja, commune. Een commune zelfs. Nee, maar dat ja, ja. gaat te ver. Maar je kunt op een gegeven moment dat gevoel wel een beetje gaan... gaan gaan initiëren, weet je. Want dat mensen, je mag er trots op zijn dat je zzp'er bent. En lange tijd heeft een zzp'er, we maken er ook ja. allemaal dingen van, hè? zelfstandigen zonder probleem, zelfstandigen zonder perspectief. Iedereen heeft dat <lacht> iets, weet je wel. Dus je, je je zelfstandige zonder, zonder, zonder Ja, ja. zelfstandige zonder poelen. Ja. Ja. Zij doet het zelf. Ja. Dus je kan, je, je kan er heel veel mee spelen. Dat moet ook met een knipoog gemaakt worden. En natuurlijk wordt het ook enigszins gestuurd doordat we met sponsors werken die daar ook een bepaald belang bij hebben. Maar ik probeer het toch zo journalistiek onafhankelijk mogelijk te maken. En er een duidelijk boodschap in te leggen van uh, durven te doen... maar durf ook ergens voor te staan en weet wie je bent. Daar gaat het om. Goed, het is tijd voor onze dichter bij de dag. Tim Pardijs, misschien ook wel ZZP'er? Uh, deels. <laughs> deels ZZP, kan ook nog. Ja. Laat je gedicht maar horen. Het heet een vertelling. Dat is het ook. Met vertrokken gezicht één hand op de heup... stapt hij om half zeven uit zijn bus. Na het eten sloft hij de zoldertrap op... en tikt van acht tot elf facturen... De kachel van oma in Polen is kapot, de kinderen hebben nieuwe schaatsen... en zijn vrouw moet een nieuwe winterjas. Zij heeft alle gedichten al gelezen, cd's al gehoord... kan geen voetbal- of domino-show meer zien, geen radio luisteren en staat op. Ze doet haar jas aan, opent de voordeur, steekt de straat over... en loopt het paadje van de overbuurman op. Sinds zijn vleesrestaurant over de kop ging en hij geen pensioen meer heeft... is er genoeg Oezo in huis... In een opwelling had hij de overbuurvrouw uitgenodigd voor een glaasje. Maar omdat de stroom is afgesloten, doet de deurbel het niet. Vanuit het zolderraampje is goed te zien hoe ze links en rechts de straat in kijkt, een stapje naar het woonkamerraam doet, zich omdraait en naar de overkant kijkt. Dankjewel Tim. Jo. We zetten op onze website. Dit is de dag, nu, Daar kunt u hem later vandaag nog een keer lezen. We bedanken onze gasten, Mr. Polska, Suze Ruijs, Ewald Engelen en Wilfred Genee. En zometeen na drieën blikken we terug op het feit dat het precies een jaar geleden is... dat president Mubarak van Egypte ten val werd gebracht. Hoe staat het land er nu voor? Dat zometeen na drieën. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag?